Luisteraars. Welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Harms. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. Het is de negende uitzending van dit jaar, maar van het totaal is het de vijftigste uitzending. Welkom Catharina Brinkmeijer. Hoi. Catharina uh, Brinkmeijer, die als zielennaam de naam Amaya heeft, is vanavond onze gast. Hou je van bewegen en verlang je naar bezieling. Blijf dan extra goed luisteren, want Catharina heeft een eigen praktijk, Energy, geeft workshops, healings en niet te vergeten heeft ze een verbondenheid met dolfijnen. Ook achter de microfoon hebben we vanavond Mario van der Linden, die een workshop bij Catharina gedaan heeft en die ook helemaal dolfijnen dolfijn is. Welkom Mario. Goedenavond Herman, goedenavond Catharina en luisteraars. We gaan het vanavond hebben over dans en beweging via een holistische visie over dolfijnenenergie enzovoort. Wilt u hierover meer weten? Blijf luisteren, want we gaan het u allemaal uitleggen. De onderwerpen die aan bod zijn, zijn wie is Catharina? We krijgen een reportage gemaakt door Mario van der Linden op locatie bij Nicky's Place. Dat is een primeur voor vanavond. De vraag wat is Solsenergie? en uh, wie, wat heeft Catharina met dolfijnen? En natuurlijk besluiten we dit keer met een mooi gedicht... voorgelezen door onze gast Katharina Brinkmeijer. Het eerste nummer van vanavond is Ten Sharp met One Love. luisteraar, Welkom terug. Vanavond hebben we als gast Katerina Brinkmeijer. Katerina heeft een praktijk in dans en beweging, healing en doet ook nog van alles met dolfijnenenergie. Vertel eens Katerina, je bent een Duitse van origine. Ja. Het is dus trouwens aan je taal <lacht> niet te merken. Ja, nou, dat heb je nu nog niet. Uh... De luisteraars <lacht> hebben nog niet veel gehoord van mij, maar... Nou, je, je, ik ben wel Duits, maar ik leef al twintig jaar in Nederland, dus... Ja, nou, ik vind dat je heel goed Nederlands spreekt en complimenten voor. Dank je. Zo goed dat we het uh, in een radio-uitzending uh, ga, gaan doen. Nou, dat is mazzel. Ja. <laughs> <laughs> um, je bent voor een opleiding naar Nederland gekomen. Ja. Uh, niet eens voor een vriendje. Vertel eens, wat is er nee. zo bijzonder voor die opleiding dat je ervoor naar Nederland gekomen bent? Nou, ik heb uh, altijd gezocht naar een opleiding in dans... Nou, dat is een heel verhaal. Hoe ik hier terecht ben gekomen is uiteindelijk dat ik um, een advies kreeg van mijn dansleraars uit Duitsland. En die zei, ga maar naar Bloemendaal. Nou, Bloemendaal is een klein plaatje, maar goed. En uh, ik kwam naar binnen en het was meteen het gevoel, hier ben ik thuis. En het was bij Mira Schutte. Uh, zij is bewegingsdeskundige en heeft een laban bij hem zelf. Uh, Ooit danspedagoog, heel bekende danspedagoog in de jaren 50 heeft zij dus opleiding gehad, en ik kwam daar binnen en ik herkende de manier van bewegen, het voelde thuis en ik heb daar mijn opleiding gevolgd. Dus het was ja, meteen een gevoel: hier hoor ik, dit is uh, mijn ding. je bent letterlijk en figuurlijk nog steeds in <laughs> Nederland gebleven? Ja, ik ben blijven plakken. Ja... <laughs> ja um... In het voorgesprek heb je verteld aan mij dat er ook iets was vanwege een, een rugblessure en dan, dan denk ik dus aan bewegen. Ja. Hè, dat je dat dus helemaal als je vak gemaakt hebt, ja. terwijl je dus een enorme rugblessure achter de rug hebt. Ja, dat is zo. Ik ben met twaalf jaar van een paard gevallen en ik uh, heb mijn onderrug, uh, die werd naar binnen gedrukt. En um, nou, dat heeft eigenlijk de hele tijd klachten veroorzaakt in de loop van mijn groei. Maar ik kwam naar Nederland en ik had veel gedanst. En dat was eigenlijk niet een item. Maar in die opleiding uh, werd er ook de voetstand veranderd. Dus de hele bewegingstherapeutische aspect waarin mijn lerares heeft gewerkt. Aan mijn houding en, en danscapaciteit. Uh, uh, heeft dat gevolg gehad dat mijn rug steeds beter werd. En uh, ik dat eigenlijk pas daar toen merkte van. Hé, hey, dit is de manier. Want ik hoef niet meer geopereerd te worden. Of uh, er is... De klacht is er, de blessure is er, maar ik kan ermee leven. En toen ik een keer bij een manuele therapeut was die uh, mijn rug heeft bekeken, want op advies van haar moest ik daar naartoe, en dat was ook wel goed, hij zei, ik begrijp niet hoe jij met deze rug kan dansen, überhaupt lopen, dansen, is al helemaal zoiets. Hoe komt dat? Ik zei, ja, dat komt door het voetwerk. Ja. Dus ik was zeer gepassioneerd uh, ja, en ik beweeg nog steeds prima. Ja, helemaal goed. Um, ja, onder andere een van de onderwerpen waar je mee bezighoudt is Soul ja. ja. Wat is het? Wat, wat, wat, ja. wat versta je eronder? Oké, okay, ik zal heel kort een uitleg geven, uh, de twee woorden uit elkaar halen. Het ene, ik heb een beetje gekeken naar een definitie over wat is Soul de ziel? En het beschrijft het niet stoffelijke, het onzichtbare levensbeginsel van de mens, dat vond ik wel een mooie uitdrukking. En ook het energetische omhulsel van alle ervaringen die uh, door de evolutie heen zijn opgedaan en in verbinding met je ziel ontvangen, ontvang je signalen waarbij, uh, ja, waar, waarbij de afstemming voelt uh, van wat nou werkelijk je zielenweg weg is en wat niet. En dat is voor mij heel herkenbaar en, en iets wat ik ook heb ervaren. En synergy is, kijk ik werk uh, vanuit holistisch uh, achtergrond van lichaam, verstand en gevoel te harmoniseren. En deze losse onderdelen, op het moment dat die samenwerken, ontstaat uh, synergy. Dus de optelsom van de losse delen is gewoon de meerwaarde, wordt meer en is ja, dat synergy en soul bij elkaar. ...in het werken met die harmonisatie en het integreren van je ziel... ...komt er een grotere geheel, een grotere synergie, en dat noem ik de dus soul synergy. En dat is trouwens een heel mooi concept wat je daar vertelt. Ja. Heb je dat zelf bedacht? Ik heb het ervaren en ik heb het zelf uh, door de jaren heen geïntegreerd. Het is meer door mijn spirituele pad en mijn fysieke herstel... ...en, en het ervaren van de harmonisatie die ik zelf heb ervaren omdat het steeds meer bij elkaar te brengen. Dat is wel mijn zoektocht geweest. En hoe werkt het allemaal bij elkaar? En wat doet het met elkaar? Ja, ja dus met je eigen leven kun je... Met je eigen levenservaring kun je ja. andere mensen een stapje verder helpen. Letterlijk ja. en figuurlijk. Dat is echt in deze. Ja ja, ja, ja, ja. Herman zegt een stapje verder. Want je zegt ook de, de voeten zijn de basis... Van uh, eigenlijk uh, mm -hmm. je lichaam. Ja. Hoe ho bedoel je, ho ho hoe zie je dat zelf? Nou, ik kan je een mooi voorbeeld geven. Een vergelijking die ik altijd heel helder vind. De voeten zijn uh, de fundamenten van je hele lichaamshouding. Vergelijkbaar met de fundamenten van een huis... Als je in de zolder een schuur hebt, nou een goede aannemer die gaat naar het fundament kijken. Die gaat niet alleen in de zolder even een schuurtje dicht timmeren of, of metselen. Die gaat kijken waar, waar gaat het hele huis verzakken. zakken, waar zit het in, de, in het fundament. Dus zo is het eigenlijk vergelijkbaar met je lichaam. Als je voeten niet goed staan, maar de meeste zijn ze doorgezakt... ...werkt dat gewoon door in alle gewichten, in je hele spiersysteem, je hele rug. Dus je krijgt vage klachten, het begint heel onschuldig bij knieklachten, je krijgt heupklachten. Nou, hoofdpijn hoort er ook bij, vlakke ademhaling. En je voelt je ook somberder of zwaarder of gewoon minder, minder uh, uh, vitaal. Dus dat, dat is een heel, um, ja, vind ik een heel duidelijk voorbeeld om dat zo even uh, ja, te vergelijken. Wat zijn nou de voeten, wat is daar... De clue van hoe, hoe je op je voeten staat. Met de, oh, sorry. sorry met, ja, met de voet verander je dus ook de stand van je rug. Hè? Dus dat ja. is. Uh... Nou ja, kijk, en omdat ik in, in de, de voetcorrectie, zeg maar, uh, werd uh, gestimuleerd. Dus ik heb daar heel fanatiek mee geoefend. En dan is het gewoon een tennisballetje tussen je voeten. Het klinkt uh, heel grappig. En dat is ook gewoon heel leuk om te doen. doe het ook met mijn dochter vaak met tikketjes spelen. En dan uh, met de bal tussen de voeten is gewoon de lol. Uh, maar het, het is zo fundamenteel. Ik heb daardoor geen klachten meer. Een soort voedselreflex, voedselreflextherapie. <laughs> ja, voedselreflex voor je hele systeem. Ja, ja. ja precies. Ja, al die drukpunten die komen eruit. Ja, ja, ja. Um. ja en daar wil ik toch nog even op doorgaan. Zo'n ja. zo behandeling bij jou uh, is, is dus via de voet of is dat met dans? Het is, of toch uh, dat je zegt een geestelijke begeleiding? Of ja, ik, is... doe, ik heb een heel pakket zeg maar uh, en ik noem het Soul Synergy Coaching. En dat houdt in dat ik uh, samenwerking creëer tussen je zielsverbinding maken. Daar stimuleer ik mensen in, begeleid ik het zielscontact maken en ook het fysieke opbouw van je houding. Dat is dus één op één werk. Daarnaast geef ik workshops... Waarin ook het aspect van dans meer naar voren komt. Uh, omdat je met een hele groep kan je ook veel meer dingen nog uitproberen te doen. En ook het zielscontact maken via beweging. Waarin je hele lichaam nog meer gebruikt. Dat heb ik dus ook zelf dat ervaren. Ik, ja, ja, Dat wil ja, je was waarschijnlijk net zeggen. Nou, na het volgende nummer gaan we die ervaring meemaken. Want dan komt er een impressie van uh, wat Catharina zoal doet op locatie. Uh, ja, gemaakt eigenlijk door uh, Mario. Ja, gaan dit, eerst, sorry, sorry, dit is dan meer alleen het dolfijnenverhaal wat dan, daarna oh, komt. Okay. Dus niet van het sol in want dat was eigenlijk zo intensief dat je dat niet kon vastleggen op, uh, uh, ja, via interviews of, of dergelijke. Dus dat heb ik alleen ervaren. Dus alleen uit ervaring zou ik daar iets over kunnen vertellen. Ja, dat is ook leuk. Dat, ook, dat zou misschien dat daarna kunnen uh, gebeuren. Maar we hebben dus dat dit interview is ja. van uh, ja. de, de sessie of de workshop van de dol, uh, dolfijnen. Oké, okay, dan gaan we nu naar Adel met Ride as Rain. To be right as the rain is better when something is wrong You get this excitement in your bones and everything you do's a game When night comes and you're on you're your own, you can say I chose to be alone Who wants to be right as the rain is harder when you're on top When hard work don't pay off And I'm tired There ain't no in my bed As far as I'm concerned So I've that dirty smile Oh, queen Won't be making up I've cried my heart out. my heart Give up every Beste luisteraar, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Katharine Brinkmeijer. Zij heeft een praktijk zoals Energie in Haarlem. In de ruimte voor balans Hagenstraat 11. Uh, we gaan nu maar gelijk luisteren naar de reportage die door Mario gemaakt is uh, bij Nicky's Place. Wij zijn bij Nicky's Place, een spiritueel café en ontmoetingscentrum in Haarlem. Wij zijn hier omdat uh, Katrina Brinkmeijer, naam Amaya, een workshop zal geven over de dolfijnenenergie. Deze workshop zal ongeveer 2,5 uur duren, maar wij zullen daar een korte impressie uitgeven. En wij zullen meegaan in de flow en zullen genieten, zoals u later ook zult doen. Ik wil jullie ook kort vertellen wat we vandaag nog gaan doen. Uh, we gaan in meditatie, we gaan een dolfijnenreis reis maken, lekker onder water. Geleide meditaties gaan we doen. <tus> Ik wil een bewegingsoefening doen die, uh, om, omdat de flow van beweging zo belangrijk is, dat je ook in je lichaam uh, voelt het water, of de, de, ja, gewoon in de flow komen, omdat het zo met hun verbonden is, hoe hun zwemmen in het water, dat kunnen wij ook. Vooral het helende aspect van hun liefdesenergie uh, ervaren, ik wil graag met jullie... Uh, na de pauze wat meer in healing uh, werk gaan doen. Jullie daar een beetje kennis mee laten maken. Als je je hart opstelt door fijne designen. Laat de geluiden van de door in je hart komen. Open je hart. Bewust. aan, voel de huid voel hun liefde laat hun liefde helemaal in je hart komen in je hele lichaam in al je stellen en je zwemt met ze en voel die oceaan in deze hele ruimte bewustzijn van de dolfijnen om ons heen in jou en om je heen het gaat erom als volgt: het gaat om flow hè. dolfijnen leven in de flow, leven gewoon constant uh, speels zijn in het constant in het moment in hun liefde en um, om meer in de flow te komen want je lichaam is gewoon essentieel je lichaam en je spiritualiteit zijn één Nee, je lichaam is de spiegel. Oké, okay. om daar meer in te komen, is deze oefening heel mooi en die kan je ook gewoon zonder partner doen thuis. Heftig. Ja. Ja, is het wel. Ik hoop op een gegeven moment. Ja, je moet, je moet, je moet eventjes, uh, je moet het even, even, durven om jezelf uh, los te laten. En dan, uh, op dan geen zeg maar tegen want je bent, ik in dat ik dat strippen moet doen. Ja, dat is heel raar, want je moet op dat loslaten en dan merk je dat je op een echt in die flauwe zitten? Dat vond je heel mooi hoor. En dan, dan, dan het dat voelt het heel raar want je bent bang dat je omvalt, maar dat gebeurt niet omdat je automatisch je weer terug uh, gaat. Raar. Ja, laat ik. <mogen> Ja, maar het ja, gebeurt me nou. Dus, ja, dus, ja. Dan moet je dan moet je loslaten. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hoe vond jij het om mij het weer, een setje te geven? Ja, ook raar. Omdat je, je, je raakt toch iemand dan aan en je ja, hebt toch ja, contact ja, omwennen. Ja, ja. Maar op een gegeven moment kan je dat ook wel loslaten. Dan denk je van ja, je bent. Nee, ja, hè, ja, ja. Je, je anticipeert zeg maar op wat je wat je ook ziet, hè, het dat was dat proberen. Je ziet iemand een bepaalde ja. beweging. Maar ja, ik vond het wel heel mee. natuurlijk wat je deed. Ja. Niet dat ik dacht: van, oh, nu moet ik zo. Ja, dat je dit zelf duwt terug. Je liet ja. me wel even uitbewegen. Ook. Ja, ja, ja, ja, bewust. Ja. ja, wel heel apart, hè? Dus. Ja, een nou, beetje ja, ja. niet voor niks, hè? Nee, is niet, <laughs> dat is wel heel erg. Ik ben helemaal impress. Ja, wel, dat is wel heel ja, ja. ja, ja, ik ben ja, wel... een, een, een luchtere. Ja, ik vind ja. ja. ja, ja, ja. een luchtere, ja. Ja. luchtere. Nee, dat vind je Zie ja, <laughs> ja. ja. je, zo luchtig zijn we niet. Nee, dat vind je ook Je legt zich erg in je hoofd. Stel je voor dat je met de dofijn aan het zwemmen bent. I'll see you in contact with the windbus.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 Ja, ja. ja dan worden we even stil van. Ja. Luister, het is bewijsmateriaal. Het is, het is ja, niet, uh, ja, dat, ja dat, dat, dat is het. Leuke start, hè? Catharina, ja. ja. ja. wat vond jij ervan om jezelf zo te horen? Nou ja, het is even wennen aan je eigen stem die je dan zo hoort. Maar ja, de sfeer. Uh, ik voel me meteen mezelf zo verbonden met de dolfijnenergie. En als ik dit hoor, ja, dan zit ik er eigenlijk alweer meteen middenin.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 Er waren nog meer mensen die het heel fijn vonden. Uh, na uh, deze sessie heb ik ook een interview met uh, uh, Willy en José uh, afgenomen. En dat wil ik nu ook graag laten horen. Nou, gooi we de marine op. Ik zit hier met uh, twee hele aardige dames waarmee wij net een healing iets meegemaakt hebben met dolfijnen.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 Het is het, is het is het beste wat je kan doen. Dan kun je het zelf uh, zien of je het fijn vindt of niet. Fijn, dankjewel voor dit gesprek. Nou Marjo, jij ook dankjewel voor het gesprek. Het was uh, heel verruimend. Ik vond het ook heel erg leuk dat de dames uh, naar Harderwijk ook gaan. Voor de dichtstbijzijnde dolfijnen. En dat te bedenken dat we in Zandvoort vroeger een dolfirama gehad hebben. Bij het uh, Bouwers Hotel. Ja, jammer dat het jammer niet dat is. Jammer dat het weg is, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is echt ja, heel ja. jammer. Uh, ja, muziek. Uh, Paul Garrick met uh, Close to Me. Beste mensen, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Catharina Brinkmeijer. Ze heeft een praktijk in Soul's Energy. En, uh, en we hebben het over dolfijnen gehad. Uh, we gaan zo meteen een brug proberen te slaan tussen de dolfijnen en je praktijk. Uh, ja, Soul's Energy behandelt eigenlijk de vraag, wat wil je echt? Het is een drie-eenheid van lichaam, verstand en gevoel, heb je ons uh, tenminste net mm -hmm. verteld in, ja. de, in de uitzending. Ja. Je wil de losse delen samen laten komen mm -hmm. en hoe doe je dat dan ja um, als je over lichaam verstand en gevoel hebt is het uh, vooral uh, gericht van de houding opbouwen. dat heb ik al verteld uh, hiervoor hè. Ja. dat je vooral de voeten uh, leert goed neerzetten in de juiste houding daardoor ontstaat een energetische doorstroming dat heb ik nu nog niet zo over verteld maar dat wil ik nu even aanspreken uh, waarin ook je mentale stuk, dus je verstand, alles komt in een andere stroming. Je hele lichaam, je elektrisch magnetisch circuit, wordt, wordt aangezet tot meer doorstroming. Alle uh, meridianen gaan beter stromen, De hele, uh, je hele systeem wordt eigenlijk opnieuw uitgelijnd. En in die opnieuw uitlijning, in je fysieke as, wordt ook je energielichaam eigenlijk beter uitgelijnd. En dat maakt ook dat je in het denken dat er meer harmonie ontstaat. En ik ben dan ook iemand die, ja, als je met dans en beweging werkt, natuurlijk ook die ontspanning, uh, de flow creëert. Dat je lichaam meer, uh, dat je meer in je lijf komt zakken. Waardoor denken ook weer ja, minder wordt, minder aanwezig is. Want alles hangt gewoon samen. Het is één geheel: Lichaam, verstand en gevoel. Het werkt samen. Als je goed in je vel zit, dan straal je dat ook uit. En ja. dan, uh... Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, ja. ja. Nou, mooi. Um, het gaat ook over zelf creëren: hè? Mm -hmm. um, uh, over zelf je, je eigen um, ja, innerlijk spiegelen naar je uiterlijk mm -hmm. eigenlijk. Hè? Dat is een zelfcreatie. Als je positief denkt, krijg je een positieve uitstraling enzovoorts. Is dat wat jij. Uh, nou, ik, ik heb vooral uh, het aspect van uh, als je contact maakt met je ziel waardoor je ook in een... ja, je komt in een andere energie terecht. Uh, je maakt meer contact met je passie, met, met je diepere hartsverlangen. En daar, ja, wordt vaak gezegd, de ogen zijn de spiegel van de ziel. En als je ogen glanzen en dan komt een vonkje door je ogen heen, is, dat is die zielenspark, zou ik het maar noemen. Mooi als je in je dat, passie bent en, en, ja, en in lijn bent met wat je ziel je aangeeft... Ja, dan heb je een uitstraling, dan krijg je een soort charisma, ga je sprankelen. En mensen zullen dat ook merken. Dan krijg je een hele andere, andere radiance, een andere uitstraling, ja. ja. Dus ik zou dat zo willen benoemen. Uh, en kijk, je ziel wil voor jou creëren. Die heeft een heel plannetje voor je liggen al. Je hoeft alleen maar voor op te gaan staan, je op te stellen. En, en overvloed komt naar je toe. Want je ziel. ...creëert voor jou constant. Creëren is de, de, de creatie, is de schepping. En we zijn allemaal constant aan het scheppen. Hè? Scheppen in onszelf. De cellen worden constant vernieuwd. Uh, alles is in beweging. De ziel is altijd in tune met je hoogste goed. Met alles wat voor jou het belangrijkste is. En als je daarvoor openstelt... Ja, dan kan het gebeuren. Dan komt er chroniciteit op je pad. Hè? Dat dingen in ene situaties precies op dat moment gebeuren. Dat jij het nodig hebt. Je ontmoet iemand en die geeft jou weer een, een setje in de richting waar jij naartoe wil. Uh, qua beroep of qua levensvragen of dat je een zielemaatje ontmoet. Nou, je kent die verhalen. Uh, ik heb ook dingen beleefd waarin ik echt voelde, wauw, dit is, mijn ziel komt... Meer binnen in mijn lichaam, in mijn, in mijn gevoel, voel ik meer die verbinding met mijn pad. En dan zit ik dus nu bij jullie. Ja, <laughs> zou het ik wel zeggen, zeggen, dat zou ik zo willen zeggen. Heel concreet. Ze <laughs> ja, overigens. Ja, dat je, je, je, je, je, je, hem er gelijk al uit. Ja, zeg, heb je okay. uh, ook uh, dingen ervaren dat je zegt van dit begrijp ik niet. Hier kan ik eigenlijk niet uh, uitleggen waarom dit mij overkomt of gebeurt. Of met me gebeurt. Hm. Een goede vraag. Het is, uh, zeker heb ik momenten gehad waarin ik niet meteen kon vatten... begrijpen waarom mij dingen over zijn overkomen. En later begreep ik wel dat er een reden was. Want alles heeft een oorzaak en gevolg. En um, ja, dus in het grote geheel vanuit een hoger perspectief bekeken... eigenlijk vanuit je zielenperspectief... is er altijd een reden waarom dingen in je leven gebeuren. Dus je hebt... Uh, moeilijke tijden, makkelijke uh, lichte tijden, je hebt ook donkere tijden waarin je dus dingen hebt moeten uitwerken of moeten in jezelf moeten integreren en zo ik dus ook. En daar heb ik toch een, een heel uh, ja, geruststelling uit kunnen voelen dat het wel een bedoeling had dat ik daar iets van heb geleerd en nu komen de puzzelstukjes steeds meer bij elkaar. En dat is ook door middel van de dolfijnen? De Dolfijnen hebben mij ook uh, zeker uh, een, een puzzelstuk aangereikt van heling in eerste instantie voor mezelf. En ik was toen al met mijn zielsverbinding bezig. Maar in, ik zat toen in een heel moeilijke fase in mijn leven en niet dus in de flow. Mm -hmm. Terwijl ik juist, hè, ik had het heel veel over flow. En um, nou, toen zat ik dus meer vast omdat ik gewoon de dingen niet kon verwerken. En... Um, toen uh, kreeg ik contact met de Dolf uh, en energieopleiding waar ik later de training heb gevolgd. Ik had een website gezien en ik had zoiets, nou oké, okay, het boeide mij meteen. Ik was meteen, wow, ik voelde die energie van de Dolfijnen. Ik ging zitten en ik zat met mijn verdriet en ik vroeg gewoon de Dolfijnen, Goh, ja, als jullie echt zo helende meesters zijn, de engelen van de zee, kom mij alsjeblieft helpen. Nou, en ik wist niet, ik weet niet wat er gebeurde. Ik heb geen tijdsgevoel gehad, maar uh, ik weet niet hoe lang ik weg was. Zo zeg maar, ik, ik voelde gewoon dat ik werd opgetild als het ware, uit mijn lichaam. Ik voelde enorm mooie kleuren, roze, paars en een gigantische liefde. En in was ik weer terug, als het ware. Ik zat weer op de bank, hè. ik zat er de hele tijd, maar ook mijn ja. gevoel was anders. En ik voelde die hele diepe verdriet was weg. Sometimes is the clown het had ik broken hart. Ja ik, ja, ik voelde alsof ik een soort pleister, een soort balsem op mijn zielepijn. want er was een heel diepe pijn, die werd er, was er opgeplakt. En ik, daarna hoefde ik niet meer te huilen, want ja, daarvoor heb ik echt twee weken lang heel diep verdriet gehad en veel gehuild. Het kwam niet meer, het was gewoon klaar. was het? zo, Ja, ik was helemaal uh, ja, ondersteboven van deze ervaring. Het heeft me zeer uh, enthousiast gemaakt. Oké, okay. Catharina, uh, zou jij het volgende nummer aan willen kondigen? Ik heb er een kruisje bij gezet. Ja, het volgende nummer is van Ilse de Lange. Dat is een nummer wat ik heel mooi vind uh, en het, gaat, het heet Beyond Gravity. <lacht> Me down is gravity. Without it, I might fly around above love's raging sea. But you've released my soul, you've led my soul Welkom terug. Vanavond hebben we als gast Catharina Brinkmeijer. Haar doel is het samenwerken van spiritualiteit, lichaamswerk en dans. En ze heeft een praktijk Souls Energy. Maar Catharina doet veel meer. Catharina heeft ook gestudeerd aan een dolfijn energy Practice. Wat, wat is het? Wat en, vertel dat uh, Practic Corner of zoiets? Het is een opleiding voor Dolphin Energy Practitioner. Ah, zie je. <laughs> ik dacht al wat een lastig woord is dat. Um, ja. Uh, kun je daar zoiets meer over vertellen? Maar ja. eerst wil ik graag nog even weten waarom je dat nummer uitgezocht ja. hebt... als we net hoorden. Ja, nou ja, het, het, ik vind het een heerlijk nummer. Het raakt mij altijd. Het is beyond gravity, dus je overstijgt de zwarte kracht... door in je zielsverbinding te staan. En ik gebruik het heel veel op workshops uh, met bewegingswerk. Oké. Okay. Ja. ja, en Ilse de Lange, hè? oud schoenverkoop het hier. Dus het kan, kan natuurlijk. Oh ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan weer terug naar de dolfijnen... Uh, ja, dit is een school voor Dolphin Healing He He arts Ja, het heet He He ja, ja Healing, er staat arts. Hoofdlet, healing het, arts. Het, het is ingekort, okay. het heet eigenlijk Healing Arts. Het okay. is de kunst van, van het helen. Oké, okay. nou vertel maar. wat. wat... Ja, nou graag. Ik, uh, ik heb deze training gevolgd naar aanleiding van de prachtige ervaring die ik heb uh, jullie net verteld. Wat mij erg heeft geïnspireerd om mij daar meer mee te verbinden met hun energie. En ik voelde meteen ook de, de, sowieso het contact met de dolfijnen heel sterk. Dat, dat raakte mij. En uh, in die training, um, iedereen, even de, nog heel kort. Iedereen kan daarmee contact maken met de dolfijnenergie. Je hoeft daarvoor niet de training te volgen. Maar als je de training volgt, krijg je attunements, heet dat. Dat zijn afstemmingen. Waarin je op de frequenties die de dolfijnen de mensen aan willen reiken. Uh, daarin word je dan afgestemd, dus. Dat betekent dat je een, eigenlijk steeds meer je dolfijnfrequenties, die je dan je eigen woorden, uh, ja, ja, integreert. Dus je wordt meer een dolfijn-human being. Uh, dolfijn, hè? Ja, het wordt gespitst wordt en <lacht> kom je er al uit. Ja. ja, en de frequenties waar de dolfijnen mee verbonden zijn, die ze ons aandragen, is de frequentie van vreugde. Van beweging. Nou, ik ben altijd in beweging geweest. Dus van het creëren van flow, van overvloed. En liefde. En een hele diepe hartopening. Dus dat geven zij uh, aan. Dus dat is een hele mooie. En ieder weekend, het zijn weekenden, krijg je een attunement. En dan ga je door een heel transformatieproces. Dus ik ben ook heel door heel veel dingen heen gegaan. En ja, op een gegeven moment voelde ik een hele diepe resonantie. Die inderdaad. Als je een healing geeft, dan is dat gewoon helemaal. Ben jij. Bijna een dolfijn. Dus een, een dolfijne mens, maar ook een <laughs> dolfijnwezen in human vorm. <laughs> dat is heel mooi. Ja. Ja. Um, zou je het volgende nummer aan willen kondigen? Het ja. heeft natuurlijk ook met dolfijnen Uiteraard. te maken. Dit is een nummer wat we heel vaak op de opleidingen gebruiken. En dat raakt mij altijd. Dat is uh, Behind the Dolphin Smile, uh, van Omi Tisha. Oh, sorry, ik zeg niet. Oma. mind something Shining eyes of hope When they call me And they hold I'm joy Behind the dolphin's smile Is my love My... Catharina, dankjewel voor het uitzoeken van deze ja. prachtige muziek. Ja, graag gedaan. Normaal gesproken hebben we nu de agenda... maar wij kiezen ervoor, het is een live uitzending... om toch nog even iets met Catharina over de gebaren door te gaan nemen. Mm -hmm. Voor de agenda kunt u terecht op onze site www.inspiratieradio.nl. Daar staat een zeer uitgebreide agenda als je het kopje agenda aanklikt. Catharina, je wilde graag iets over gebaren nog vertellen. Ja, heel uh, kort heet het Soul gestures. De zielsgebaren en dat heeft te maken uh, met mijn proces toen ik met mijn ziel dieper uh, dat indalen van mijn ziel er heb ervaren rond het jaar 2000 en in de loop der tijd zijn er gebaren ontstaan wat ik noem eigenlijk een universele lichaam via het lichaam of via je armen handen en het is wel iets wat ik uh, graag um, ja meer meer naar buiten wil brengen omdat het heel uniek is voor mij heel uniek, maar wellicht zijn ook andere mensen niet ervaren. Maar het is wel iets wat, hoe meer je in je lichaam en je ziel verbonden raakt... en dat is mijn hele pleidooi, de harmonisatie, de synergy, soul-synergy... maakt ook dat je lichaam steeds meer in tune raakt met je ziel. En ik heb dat, zeg maar, weten verfijnen door de jaren heen... heb ik daaraan gewerkt aan mezelf... en steeds maar meer gevoeld, oké, okay, wat wil dit mij... Wat komt er door me heen? Wat wil het zeggen? En in mijn spirituele avonden die ik geef, één keer in de maand, op eerste vrijdagavond, um, geef ik ook boodschappen door aan mensen. En dan stel ik me op voor mijn ziel en dan uitzicht de boodschap in gebaren. En ook woorden krijgt door of een, een bepaald gevoel en een beeld. En dat vertel ik de mensen. Maar het is een heel mooi um, proces. En uh, ja, ik vind het wel leuk om dat nog even aan te stippen, omdat het toch heel erg bij mij hoort ook. Oké, okay, dus iedere eerste vrijdag van de maand kunnen ze bij jou in de Thomasstraat ja. 15 in Haarlem terecht ja. voor een sessie. Dankjewel Katrina. het zit er alweer op. Ja. Um, zou je nog één keer jouw site willen noemen voor ja. de luisteraar? mijn uh, website heet www.soulsynergy.nl en daar staan alle informatie, alle dingen die ik doe en aanbied en ook uh, workshops die ik wil geven of nu een cursus uh, Soul Synergy uh, staat erop. En als mensen interesse hebben, graag via de contactpagina contact opnemen. Oké, okay, Mario, dankjewel ook voor het, het zijn en je bijdrage in deze uitzending. Het was uh, ja, grandioos. Dankjewel. Alsjeblieft. Rob Spruit, dankjewel voor de techniek, voor de muziekkeuze en het bijwerken van de site die je altijd vertrouw uh, verzorgt voor ons. De volgende uitzending is op zondag 16 mei van 8 tot 9 s'avonds. In deze uitzending is als gast Sjaak uh, Verwijs. Hij is al 10 jaar onze plaatselijke dominee, maar hij is nog veel meer dan dat. Het belooft een hele interessante uitzending te worden. En deze uitzending wordt gepresenteerd door Richard Buizenhek. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 8 uur herhaald. En iedere woensdagochtend om tussen 11 en 12. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site www.inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook dan de agenda bekijken wat er allemaal zo te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wanneer u iets aan ons kwijt wilt, stuurt u dan een mailtje naar ons. De redactie is uh, redactie.inspiratieradio.nl. Ik ben Herman Harms en.